Met het, NOS -journaal. het is nog onduidelijk wanneer er weer treinverkeer mogelijk is rond Tilburg. Het was de bedoeling dat de treinen rond deze tijd weer gingen rijden... maar het herstel van het spoor duurt langer dan verwacht. Het treinverkeer rond Tilburg werd vrijdag stilgelegd... nadat een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte korte tijd een giftige stof... die is inmiddels uit de wagon gepompt. De passagierstrein staat nog altijd op het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Twee van de drie doden die in een huis in Etteleur zijn gevonden zijn geïdentificeerd. Het gaat om een 41-jarige man en zijn dochter van negen. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat er een Turks gezin woont. De ouders zouden van plan zijn te scheiden. De politie heeft de moeder van het jongetje, dochtertje gesproken. Het is niet bekend waar zij was op het moment van het drama. Nepal is weer bereikbaar via de lucht. De enige luchthaven van het land was sinds woensdag gesloten... door een ongeluk met een toestel van Turkish Airlines. Het toestel moest worden geborgen en dat duurde vier dagen. Duizenden passagiers konden niet vertrekken uit Nepal. Onderin zijn 16 leerlingen van een school uit Raalte. Ze kunnen waarschijnlijk morgen weg. Sven Kramer heeft op de WK Allround in Calgary de vijf kilometer gewonnen. In een tijd van 6 minuten, 7 seconden en 49 honderdste... Na de eerste dag gaat hij aan de leiding in het algemeen klassement. Voor titelverdediger Koen Verwij is het toernooi al voorbij. Hij ging kort na de start op de 500 meter onderuit. Bij de vrouwen staat Irene Buus na de eerste dag derde. Ze kon haar achterstand in het klassement na de 500 meter niet helemaal wegwerken op de 3000. Heather Richardson gaat aan de leiding. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of drie. Komende dag is het zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. de nacht naar maandag kan lokaal wat regen vallen. Maandag overdag breekt de zon weer door en dan is het droog. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu de nacht.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 I'm sure. Zijfm Move it away too fast, and we crushed it. But it's in the past, we can make this make through the curtains of the waterfall. So ZANG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 Soldier was 26. In Vietnam, he was 19.